Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De man die vier mensen heeft gegijzeld in Ede had meerdere messen bij zich. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De man heeft de messen laten zien aan slachtoffers. Hij is een bekende van de politie. Vanochtend vroeg hield de verdachte de mensen vast in een café in het centrum. In de loop van de ochtend kwamen drie slachtoffers naar buiten. Rond de middag werd ook de verdachte aangehouden. In de rugzak die hij bij zich had, zaten geen explosieven. De politie was de hele ochtend met veel mensen en materieel aanwezig in Ede. Uit voorzorg werden zo'n 150 woningen ontruimd. Het openbare leven in het centrum van Ede komt inmiddels weer op gang.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 In Rafah verblijven zo'n anderhalf miljoen deels gevluchte Palestijnen die geen kant op kunnen.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 Café, dans nu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 Dans de café dansten wij alleen Maria Magdalena met je ogen zo zwart stal je heel mijn haar En je kan er niet meer omheen, hè? de roelfinkjes. Uh, ja. Je ziet ze overal, hè? Ja, ja. Ja, ja. je uh, hoeft je gaan het er maar aan te zetten. En, uh, ja, we en gaan je gaan. hebt drie of één uh, van zijn zoons. Uh, ja. En straks gaan we met de praten, hè? Straks gaan we eventjes met de praten om, uh, om half vier. Dus uh, dan gaan we hem eventjes bellen. En uh, vanwege zijn nieuwe single natuurlijk uh, gewoon een glimlach. Een mooie, uh, mooie bellet. Zeker. En dit ja. was een uh, debut single Maria Magdalena. Ja, ja jaren oh terug. Ja, run terug, <laughs> uh, Richard. Wat een uh, contrast, maar goed. Ja, ja, de, de, de wereld van contrast. <laughs> Zeker. Nou, we gaan alle kanten op. Ja, uh, maar uh, ja, we hebben de uh, we hebben te, te gast uh, Heliante. Nogmaals, een middag. Uh, ik zie dat er heel veel mensen uh, ingeschakeld zijn. Heb je een beetje reclame gemaakt uh, voor dit uh, programma? Ik denk dat men reclame heeft gemaakt voor me. Oké. Okay. Als je dat aan je familie of zo. Je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 Nee, we gaan zo meteen even verder praten. Ja. We, we <laughs> hebben nog die leuke salsa. Even. Ja, die platen van uh, Heliante. Want uh, ja, lobby one. wat kan je daarover vertellen Mi lobby one betekent Mijn Geliefde. Die song is geschreven door mijn oom eigenlijk, Jerry Thema, En die heeft hem toen geschreven voor mijn zus, omdat zij in Suriname een nationaal zongfestival won.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 En uh, ja, we hebben een nummer uh, van haar uh, klaarstaan. Ja, ja welk okay. nummer wilde je horen eigenlijk? Want... Maak me zo. Maak je uh, dan maak uh, How Will I Know? Van, uh, oh, die is de, de coffee, ja. Yes, he? Die heeft ze bij The ja. Voice gedaan. Ja. Oké. Okay. Uh, dan gaan we, gaan we gewoon naar het nummer van The Voice. Uh, dus uh, Lady uh, Shanae. Shina. Shina, oké. Okay. Ja? Ja, Van mij wacht die hoor. Oké, okay. nou, dan komt hij. <laughs> The one I dream of. Look into my eyes, take me to the clouds above. Oh, I lose control, I can't seem to get enough. When We're right Ja, de, de single van uh, je dochter, van uh, The Voice, hè, uh, vertelde je. Ja, klopt. Van The Voice en uh, Whitney Houston en uh, How Will I Know. Ja. Ook een uh, geweldige zangeres uh, was dat. Hè? Ook uh, Uit de gospelfamilie natuurlijk. Hè? Ja, dus, ze uh, beginnen allemaal met de gospel. Ja, toch? Zo, zo prachtig. Uh, net wat jij zei, uh, Richard. Dat uh, blijft schitterend, uh, ja. die uh, kerkdiensten met de koren erbij. Maar ik vond die stem van haar dochter ook echt prachtig. Is ook zo. Of vindt. Ja,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 Even kijken hoor, welke plaat dat is. Uh, uh, uh, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja, rr, rr, rr, rr. en daar is hij dan. Ja, daar komt hij aan. Okay. Met veel plezier uh, voor je. Dank je. Ja. Dat is weer proverzieren. Wat een mooie single, Peking Ru, als ik het goed uitspreek. Helemaal goed. Ja, geweldig. Dat is Surinaamse straattaal, zeg maar. Ja, nou, straattaal. Het is het Tranang. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, leuke platen waar we mee af gaan sluiten ook meteen, hier. Ja. Ik vond het ja. een beetje Zuidoost-Aziës klinken ook, kan dat? Oh, het arrangement, ja, brengt je misschien in die sfeer. Maar ook die sferen. Ja, ja. en, en, en, en de muziek?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 En uh, niet met de uitzending zelf natuurlijk. Nee, We, we gaan nog door tot zeven uur, We gaan hoor. Er door Tot zeven uur en dus, we er hebben nog heel veel, uh, heel veel te doen. Ja, Heliant, uh, dank je wel ja. voor je komst uh, naar de studio. Graag gedaan. En je gaat weer helemaal maar, naar te... ver wegjes staan, hè? Ja. Geloof ik. Uh. Ja, helemaal naar Gelderland. Ja. Jeetje. ja, ja, ja. Net. ja. Eindweg, nou dankjewel voor je komst naar Zandvoort. Ja, en uh, ja, graag tot de volgende keer. Ja, je hebt hem in de agenda al, al gezet, verder. of niet, uh, Fred? Wat zei Heb je hem al in de agenda gezet? Ik, uh, hij staat al vast. Oké, okay, nou, okay, helemaal goed. Nou. Helemaal goed. Dankzij dankjewel. Wel. Zometeen, uh, zometeen gaan we met Dries praten, dankjewel. En hier is uh, Fluitsma en Fantijn. Erik Fantijn natuurlijk ook betrokken geweest bij uh, The Passion uh, afgelopen donderdag. En dit is de single 15 miljoen mensen. Land van duizend meningen.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 Want ja. ze zijn wel ja. lekker bezig hoor. Nou, Is dat het het het schiet al waar? aardig op. Ik okay. was van de ja, ja. week ook even... wees spieken daar. Uh, in, uh, ja, onze reporters waren ook uh, ter plek. We hebben een mooi uh, filmpje gemaakt trouwens. Als je op de okay. Facebook pagina kijkt van uh, ZFM.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 Maar, maar ja, ja de verhalen nooit, over... Dit gaat, nooit, dit gaat nooit rust geven. Dit gaat echt nooit rust dit echt nee, nee, sorry uh, Randall. maar uh, die verhalen over Adrian en Newy, uh, die zijn wel uh, verontrustend uh, anders. Ja, maar uh, als zou Adrian en Newy weggaan bij Red Bull... Uh, zie ik dat niet als een heel groot probleem.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 Wegwezen. Gewoon klaar. Mooi. Even weer. Logan Sargent, als jij je auto afstaat en je teamgenoot, jongens, ik had hem vol de vangro ingezet. Klaar. In de eerste training. Dat ik nog achter het stuur zat. Dan, dan samen niet rijden, maar dat had ik helemaal nooit gedaan. Dan heb je geen ambitie om, om ooit vooraan te rijden in Formule 1 wegwezen. Uh, Daniel Ricciardo, nou je kan nog zoveel lachen, laat het gewoon echt niet zien. Wegwezen. En dan kan je, hoop ik dat daardoor een jong talent uh, een beetje naar voren kan komen.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 Ja. Formule E. Ja. Ja, die Kijk. elektrische e. auto's. Uh, mag dat ik, ik het daar uit. nog even over hebben of niet? In, uh, nou, dat was natuurlijk een uh, Grand Prix <laughs> in Japan, hè? Door Kunter, uh, de Duitser, uh, vandaag uh, gewonnen. En okay. die twee Nederlanders, uh, Nick, de, Nick de Vries en, uh, en uh, hoe heet hij nou? <laughs> Dan ben ik zijn naam kwijt. Yeah. Help mij. Weer, uh, uh, Formule 1 e hebben we het over, hè? Ja, Formule 1. De Nederlander. Oh, oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou ja, Nick de Vries in ieder geval die heeft even gedag gezegd tegen Tsunoda. Oh! En uh, oh. ja, die was er ook, hè, op de, de startcrit om uh, ja. te zwaaien dan uh, alleen, zeg maar. Al geweest zijn dan. Ja, je, je viel weer even weg, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. En ja, ik bedoelde natuurlijk uh, Robby Frijs. Oh, ja, Robby Frijs, ja, Robin Vrijns. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, natuurlijk ook. Nee, jongens, een grapje van mij, kant kan Ik vind van nee, nog steeds helemaal niks klaar. En, en dat is uh, de, het is autosport, noemen ze het. Nee, het is uh, met de witkarre door Amsterdam kosten. Laat het daar maar ophouden. <laughs> het, het gaat ook nooit meer worden. Mooi, <laughs> nou. Wij sluiten ons daarbij aan en uh, zo gaan we er ook uit uh, voor uh, vandaag. Dank je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 Ja, zeker! Morgen, is, morgen wordt er gewoon gereden op Zandvoort en de toegang is volgens mij gewoon gratis. Nou, even dus langs, gaan daar op het circuit meteen de nieuwe Pitstraat bewonderen. We gaan de nieuwe gaan kijken. Ja, nee, de Paasrace is morgen gewoon. En uh, ik hoop dus een beetje weer hebben, want er rijden heel veel uh, auto's mee, hebben gezien, dus die hebben het allemaal heel slecht. Het zou droog zijn. Oh, dat is goed, dat is gelukkig Gelukkig maar. G Dankj dankjewel, Rendel. Dankjewel, Rendel. Oké, okay. de nieuwe Dries gaan we nu draaien. Ja, Dries niet te bereiken, maar wel zijn single, gelukkig.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 ...en ontwapenend toch op elkaar gericht. Geef een glimlach... ...naar een oude man in het park... ...daar op die bank zou moeder zien alleen. Gewoon een glimlach... ...en een vriendelijke blik...